8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Opsporing bijstandsfraude wordt uitgebreid. Het CDA wil verkeerschufters harder aanpakken. En Israël en milities in de Gazastrook zijn het eens over een wapenstilstand. Staatssecretaris De Krom wil de mogelijkheden vergroten om bijstandsfraude digitaal op te sporen. Gemeenten mogen meer gegevens aan elkaar gaan koppelen.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 Bij proeven in Maastricht en Den Haag liep een aantal mensen met een uitkering tegen de lamp... en werd er voor enkele honderdduizenden euro's aan bijstand teruggevorderd. Automobilisten die zich keer op keer asociaal in het verkeer gedragen... moeten eerder een taak of zelfstraf krijgen. Daarvoor pleit de regeringspartij CDA en de ANWB. CDA-kamerlid De Rauwe zegt dat mensen nu 50 boetes per jaar kunnen krijgen... zonder verregaande consequenties. Een boete voor overtredingen zoals minder dan 30 kilometer per uur te hard rijden... wordt nu zonder tussenkomst van de rechter afgedaan. Volgens de rouwe lijken boetes geen effect te hebben op deze veelplegers. Hij pleit daarom voor het sneller opleggen van taak- en celstraffen. Mensen die dronken naar een ziekenhuis moeten worden gebracht... moeten een boete krijgen voor openbare dronkenschap. Dat vindt burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Hij praat binnenkort met minister Schippers, ambulancediensten... en andere gemeenten over drankmisbruik... De laatste weken is de discussie opgeleid over extreem drankgebruik door jongeren. Het ziekenhuis in Enschede stelde voor om de coma-zuipers zelf op te laten draaien voor de kosten. Maar minister Schippers vindt dat geen goed idee. Burgemeester van der Laan vindt dat onorthodoxe methoden bespreekbaar moeten zijn. Een boete voor openbare dronkenschap is voor een volwassene 340 euro en voor een minderjarige de helft. Israël en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Het bestand ging om één uur in en sindsdien zijn er geen aanvallen meer geweest. Een Israëlische minister zegt dat het recente geweld achter ons lijkt te liggen. In ruil voor het stoppen met Israëlische aanvallen op leiders van militante groepen in de Gazastrook staken de Palestijnen het beschieten van Israëlische steden met raketten.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 Niet al te veel bijzonderheden. Wel weer wat vertraging op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij Zoeterwoude 6 kilometer. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen, bij knoop het Raasdorp, 8 kilometer. De langste file zat op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 10 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht, 7 kilometer. En de N313, Aalte lichtenvoorde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 888 nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt... van KPN, 80 cent per minuut. Nieuw. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden. En net zo makkelijk af te sluiten als een internetabonnement. Het Egon pensioenabonnement. Vragen na bij uw adviseur of kijk op egon.nl slash pensioenabonnement. Elke ochtend gaat bij ons op school de bel. In verre landen is dat wel anders...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 NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De tweede dag van het proces tegen Robert M. wordt duidelijk of de rechters worden vervangen. M. vraagt de rechtbank omdat hij denkt dat de rechters hem al hebben veroordeeld. Het is ook vooral de motivering uh, dat hij zegt... ik ben geen verdachte meer, maar ik ben al dader. Oh, dus een advocaat. We praten er zo over met bijzonder hoogleraar advocatuur Floris Banier. En hooligans bereiden zich ook al voor op het EK in Polen en Oekraïne. Wouter Meijer doet zo'n verslag. Bij de onderhandelingen in het katshuis zou het CDA het het moeilijkst gaan krijgen. Het gemoor lijkt al te zijn begonnen. Ja, er zijn verwarring over uitlatingen van CDA-voorzitter Rut Petom op een ledenbijeenkomst in Limburg. Daar zou ze gezegd hebben dat het CDA bij de onderhandelingen in het Katshuis niet akkoord zal gaan met aanscherping van immigratieregels. Het Nederlands Dagblad en ook de Limburger schrijven daarover. Maar volgens het CDA heeft Petom slechts aangegeven dat ontwikkelingssamenwerking en immigratie belangrijke thema's zijn. Politiek verslaggever Marcel Bril. Um, Marcel, leg eens uit. Wat is daar nou gebeurd? Wat heeft ze nou echt gezegd? Ja, het is heel moeilijk om dat 100% te reconstrueren... want bijna niemand van de media was bij die bijeenkomst waar Peet Oom sprak. En ook de mensen om haar heen uh, die ik gesproken heb, die waren er niet. Maar er was wel een journalist van de Limburger... en die heeft in de woorden van Peet Oom gehoord dat ze zei... dat de afspraken in het regeerakkoord de uiterste grens zijn. Via Via hoorde ik dat Peet Oom toen gezegd heeft... toen dat aan haar voorgelegd werd, dat, stuk, dat dat veel te scherp zou zijn... Toch is het opgeschreven, andere media namen het over... en zie hier, er was een binnenbrandje ontstaan bij het CDA. Er is toen druk overleg binnen de partijen... en uiteindelijk kwam er rond 11 uur gisteravond... een schriftelijke verklaring van Peet Oom... waarin stond dat de weergave van haar woorden onjuist zijn. Kortom, ik kan niet beoordelen wie er nu gelijk heeft... de krant of de CDA-voorzitter... maar duidelijk is wel dat hierdoor het ozo-gevoelige CDA-onderwerp... weer flink op de kaart staat. Ja, het is natuurlijk naar aanleiding van Wilders... die zei op de stoep uit katshuis dat tegenover bezuinigingen... en meewerken van de PVV dan ook maatregelen moeten staan ten opzichte van asiel en immigratie. Waarom begint Peter Oom er nou dan ook over? Juist omdat het binnen het CDA zulke gevoelige onderwerpen zijn die je net uh, schetst. Je weet je vast nog te herinneren, de crisis in de partij. Toen ging het over de vraag, moeten we samenwerken met de PVV of niet? Dat ging precies hierover. En nu staan diezelfde onderwerpen gewoon weer op het bezuinigingsmenu, wat Wilders betreft. Kijk, Peter Oom ziet ook wel in dat deze mensen in die zaaltjes, zoals in Limburg, enigszins gerustgesteld moeten worden. Dat ze aan moeten geven hoe belangrijk het is uh, dat deze onderwerpen door het CDA serieus worden worden genomen, want aan peto eh, namelijk de taak om een bijna scheuring, zoals anderhalf jaar geleden bij dat congres in Arnhem, te voorkomen. Maar dat kan weer botsen met de belangen van de CDA-onderhandelaars Verhagen en Buma, eh, die er echt in geloven dat ze een heleboel voor elkaar kunnen krijgen aan die onderhandelingstafel. Zij zeggen de hele tijd maar weer, hervormingen op lange termijn, dat is goed voor het CDA. Nou, de fractie die zal, als er een goed pakket ligt voor het CDA, misschien hier en daar wat morren of een conflict oproepen, maar in meerderheid akkoord gaan met zo'n onderhandelingsresultaat maar de vraag is of dat ook voor de leden geldt. En daarvoor moet uh, om opkomen. Dat is dansen op een heel slap koord. Proberen om de leden te masseren, om ze gerust te stellen. Maar ja, als je tijdens het masseren te hard knijpt... dan krijg je een blauwe plek. Dus als je te veel meegaat in de zorgen van de leden... dan loop je de onderhandelaars voor de voeten. Ja, want schets dat eens. Wat, wat, zou, wat zou dit voor gevolgen kunnen hebben van de onderhandelingen? Ik kan me voorstellen dat Geert Wilders hier niets van wil weten. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Maar het hangt er helemaal vanaf... Hoe vanmiddag aan die onderhandelingstafel op gereageerd wordt. En ook de CDA's die ik daarover heb gesproken... die durven daar nog niet al te veel op vooruit lopen. Die durven dat niet helemaal in te schatten. Wat vindt Wilders inderdaad van het gedoe? En hoe leggen de heren Verhagen en Buma het uit? Het is typisch iets wat de onderhandelaars wilden voorkomen. Hè? Gedoe over uitlatingen tijdens de onderhandelingen. Vandaar die mediastilte die in acht wordt genomen. In ieder geval door de onderhandelaars. Want die houden zich er nog aan. Um, zij zeggen nog steeds niks over hoe het gaat met die onderhandelingen. Maar helaas voor hen. En niet alles is in de hand te houden. En dat blijkt gisteren weer. De gevolgen zijn nog niet in te schatten, maar wel interessant om dat te gaan volgen. Zeker. En meer hierover op onze website. NOS.nl. Marcel Bril vanuit Den Haag. Dank je wel. Het is twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De wraakingskamer gebuigt zich straks om half tien over het verrakingsverzoek van Robert M. Hoofdverdacht in de Amsterdamse Zedenzaak. Robert M. geeft geen vertrouwen in de rechters. Hij vindt ze partijdig. Gaan we over praten met Emeritus Bijzonder hoogleraar Advocatuur... bij de Universiteit van Amsterdam, Floris Banië. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit er in die constatering van Robert M., uh, meneer Barnier, dat die rechters partijdig zouden zijn? Zit, zit er een kern in van waarheid? Nou, uh, als hij zich zo voelt, dan, dan moet hij er uiting aan geven natuurlijk. Maar uh, ik weet het niet. Ik vind het niet, als ik alles beoordeel wat ik... De pers leed, ik heb natuurlijk geen stukken gelezen, geen dossier gezien. Ik was niet bij de zitting, maar als ik lees, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen dat hij zich niet helemaal lekker erbij voelt. Want waarom? Nou, die hele kwestie over de, uh, de het spreekrecht van de ouders. Uh, dat vindt hij waarschijnlijk helemaal niet prettig. En dat beschouwt hij misschien wel iets wat, wat hem uh, in zijn eigen. Uh, Tijdens het proces en de onafhankelijke houding van de rechter tegenover hem, dat het kan beïnvloeden. Of dat zo is, weet ik niet. Dat moet die, moet die Kamer straks maar gaan beoordelen. Maar dat je, je daar aan stoort, aan het artikel in het Parool, dat vond ik ook niet helemaal handig om van voor een uh, zaakje daarover uit te laten. Uh, ik zeg absoluut niet dat het uh, onbevooroordeeldheid van de rechter echt beïnvloedt. Maar dat de, hij ze als verdachte niet helemaal lekker bij vindt, laat het maar eens even beoordelen door een paar uh, echt onafhankelijke en niet met de zaak verder betrokken uh, rechters. Ja, nu, u zegt daar wat interessants, meneer Benier. Uh, waarom geeft een rechter vlak voor een rechtszaak een interview aan het parool... terwijl alles zo ontzettend gevoelig ligt in deze zaak? Nou, de, ja, eerlijk gezegd vraag ik me dat ook af. Uh, het komt mij uh, niet echt als handig voor om zoiets te doen. Hmm. Nou, nee, ah. Dan geef je in ieder geval uh, munitie ook om eventueel te vragen natuurlijk, hè? Ja, ja, ja dat, ik denk dat die rechters dat misschien nog moeten realiseren. Ja. Misschien heeft ze dus ook wat gerealiseerd dat het komt, maar ik doe het toch. Ja. Aan, aan de andere kant, wie is er niet begaan met het lot van de slachtoffertjes? Ja, maar dat is natuurlijk een, uh, um, voor een onpartijdige beoordeling in een strafzaak uh, moet je dat natuurlijk toch een beetje opzij kunnen zetten. Ja, moet je gewoon niet doen, niet zeggen. Ja. ja. Okay. Ander punt, um, we hebben het al eventjes aangesneden, het spreekrecht voor de ouders. Daar is Robert M. het ook niet mee eens. De Hoge Raad heeft onlangs in een andere zaak gezegd dat de rechter het spreekrecht niet mag verruimen. Dat mag alleen de wetgever doen. Kan dat inderdaad een president scheppen voor de zaak van Robert M. Uh, nou ja, dat, dat zou wel eens kunnen. Het, het zou heel goed kunnen dat die beslissing van de rechtbank juridisch onjuist is. Uh, maar een juridisch onjuiste beslissing betekent nog niet per definitie dat er ook iets uh, partijdigs gebeurd is. Mm -hmm. He, dat moet je herstellen of je kunt het niet herstellen. In deze zaak zou ik het misschien niet herstellen, maar uh, dat is nu helemaal beslist. Ja, wat dus... Maar dat kan wel een optelsom zijn natuurlijk. Hè? Dat is denk ik ook wat gezegd is. Ik meen me dat herinneren, een van de collega's hebben dat voor je gehouden. Dat er een optelsom geweest is. Uh, ja, dan, dan kan dat gevoel zich versterken. heeft natuurlijk al een paar regiezittingen meegemaakt waar die kennelijk ook niet helemaal gelukkig was. Nee. Maar dus dat spreekrecht van ouders, op zich zou dat dus geen grond zijn voor wraak. Het kan een rol meespelen. Ja. Maar meespelen, maar goed, dan, dan wordt het een soort, een soort gokken op de volgende rechters... kijken of die wel meer in, uh, in jouw straatje passen. Nou ja, het wordt heel interessant om te horen. Stel eventjes dat dat als punt voor partijdigheid aangenomen zou worden... door de Vraakingskamer. wat een volgende uh, nieuwe samengestelde kamer ermee gaat doen. Wellicht ja. de beslissing van de eigen rechtbank dan. En de, dezelfde kamer, ook in een andere samenstelling, is geen beroepsrechter. Die kan het niet zomaar wegpoetsen. Wat is doorgaans het effect van een wrakingsverzoek op, op zo'n zaak? Nou, er wordt vandaag de dag wat meer gevraagd dan vroeger. Dat staat wel vast. Uh, percentueel procentueel wordt er niet veel meer toegewezen aan vragen. Dus een heleboel worden niet toegewezen. En dat betekent, in strafzaak in ieder geval, dat je een uh, vertraging in die zaak van één of twee weken krijgt. Okay. Dus heel veel effect heeft dat niet. Wordt het wel toegewezen, dan is het effect uh, in een zaak als de onderhavige dat er uh, een, een ja, vrij stevige vertraging optreedt. Dat is ook echt het enige effect. En misschien dat de volgende Kamer zich nog voorzichtiger en nog terughoudender gaat opstellen... Ja. Helder, Floris Barnier, Emeritus uh, hoogleraar, bijzonder hoogleraar advocatuur bij de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Goedemorgen. Het Europees kampioenschap voetbal is binnen een paar maanden in Polen en Oekraïne. En de Poolse hooligans worden gevreesd. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. 150 kilometer, 30 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Eigenlijk niet zoveel bijzonderheden. Wel de meeste vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 8 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 7 kilometer. De langste file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem Noord, 10 kilometer. 8 kilometer nog op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden-Zuid. En de N313 Aalte-Lichtenvoorde is nog steeds in beide richtingen afgesloten bij Lichtenvoorde. En de oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Over ruim 80 dagen begint het EK voetbal in Polen en Oekraïne. De landen werken hard om alles op tijd klaar te hebben. Maar pas als het toernooi begint zal blijken... of ze ook dat ene knelpunt onder controle hebben. Polen is namelijk berucht in de voetbalwereld... om zijn gewelddadige hooligans. Maar die weten van de prins geen kwaad. Het stadion van Legia Warschau zit half vol. De fans zijn wel luidruchtig, maar alles blijft netjes. We praten met de politievoortvoerder Mariusz Sokolowski over het voetbalgeweld. Hooligans zijn een probleem. Vaak lopen wedstrijden in Polen uit op regelrechte veldslagen. Het probleem pseudo to is een probleem dat cały czas is. Het is een van onze zorg. zajmują się speciale ja, het is wel een probleem, zegt hij. Dus we hebben met allerlei diensten van politie en recherche de strijd aangebonden met dat probleem. Want het zijn vaak geen echte fans, het zijn gewoon misdadigers. We hebben er de afgelopen tijd al veel gearresteerd en ik hoop dat we er nog meer op kunnen pakken voordat het EK begint. De fans zelf maken zich helemaal geen zorgen. Dat EK is zo saai, zeggen ze, als je Harry wilt trappen, als dat jongens bijvoorbeeld zegt dat ze er helemaal niet heen gaan. Een picknick wordt het, zegt hij. Mensen zitten daar stil, er gebeurt helemaal niks. Nou, dat dat representatie, dat. Nee, Het is theater, bent zero, gewoon zitten op de plaatsen morde, dat zwaane Nee, zegt zijn vriend, die mensen juichen niet, ze blijven gewoon zitten. Ze slaan elkaar niet op de bek. Het is zo saai. Dat is ook de hoop van de Poolse politie dat de hooligans thuis blijven. Die houden niet van ek wedstrijden. Maar het probleem in Polen is dat ze er gewoon zijn op straat in de stad overal. Robert Biedron kan daarover meepraten. Hij is lid van het Poolse parlement en openlijk homoseksueel. Ik stond hier te wachten bij de bushalte en er reed een bus vol hooligans langs. Toen de bus open ging herkenden ze me, ze scholden, ze begonnen te spugen. Ik liep naar de politie die ze begeleidde en vroeg om me te helpen. Dat is toch hun plicht? Maar ze deden niks, ze zijn als de dood voor die hooligans. Politiewoordvoerder Sokowowski kent de klacht van Biedron. Het heeft in alle kranten gestaan. Het wordt uitgezocht, zegt hij. Dit is duidelijk verklaard. Of czy rzeczywiście zo'n przebieg was, of niet, of er interventie was. We weten niet of het hooligans waren of dat ze hem hebben aangevallen vanwege zijn geaardheid. Je zou denken dat het in beide gevallen een reden is om in te grijpen, maar misschien denkt de Poolse politie daar anders over. Die zit in ieder geval grote gevaren, want Polen krijgt tijdens het EK een hele golf buitenlanders en vreemdelingen op bezoek. Het wordt improviseren voor de politie. Ze hebben geen idee wat er op ze afkomt. Er komen zoveel mensen naar Polen waar de hooligans zich op uit kunnen leven. We hebben al een paar keer gezien dat ze dan de halve stad afbreken. En de politie staat erbij en kijkt ernaar. De vraag is of de politie voor het EK een antwoord op het geweld heeft. Een concept is het in ieder geval. Troska. Tolerantie en tolerantie. Troska, voor over al die hier komen spelen, die hier komen de Ja, We hebben een concept van de drie T's, als je de Poolse woorden gebruikt tenminste. In het Nederlands vertaald zijn het zorgen, tolerantie en ingrijpen. Dat gaan we toepassen. dus We zorgen dat iedereen feest kan vieren. We zijn tolerant als het gaat om kleine overtredingen. Maar tegen echte hooligans zullen we hard optreden. Dan komt de ME in actie. Het klinkt heel eenvoudig. Of het werkt zullen we zien vanaf 8 juni, want het EK begint hier in Warschau. Correspondent Wouter Meijer was dat vanuit Warschau. Nog 80 dagen en dan begint het EK. Gisteren werd duidelijk dat gratis dagblad De Pers ermee stopt. 30 maart verschijnt de laatste editie. Het is de uitgever van de krant niet gelukt om genoeg adverteerders te vinden... en de verliezen lopen nu te ver op. Maar eens dus horen wat de lezers van De Pers vinden van dat naderende afscheid. Verslaggever Karin Albert is op het Centraal Station van Utrecht. Het is duidelijk te zien dat het voor veel mensen een routine is. Ze komen, al dan niet Holland, omdat ze haast hebben... langs die bakken met De Pers en Metro, pakken van elke stapel een krant... En lopen dan, of hollen dan, door naar de roltrap richting het perron. De blik soms al gericht op die één. En op de een van de pers. Dagblad zoekt nieuwe eigenaar slash uitgever. Exploitatie problematisch, toch kansrijk. Prijs nader overeen te komen. Snelle beslissers krijgen voorrang. Jammer. Ja? Heel jammer. Het is de metro en de pers. En daarvan de pers het liefste. En waarom? Waar zit hem dat in? Ik heb het idee dat daar de meest serieuze artikelen in staan. Inhoudelijk. En leest u naast deze kranten nog andere kranten? Uh, in Weekend NRC. Ik zag de advertentie voor op de krant gezocht, een andere uitgever. Dus uh, wellicht dat er iemand is die ook nog serieuze kranten wil maken. Kijk, houdt hoop? Ik hou hoop, ja. Nou, ik vind het wel jammer, want ik vind ja. het altijd een, een, een, een leuk krantje... om s morgens in de trein te lezen. Ja, want het viel me op, er staan meerdere kranten naast elkaar... Ja. en dit is de enige die u eruit vist. Ja. Is die beter dan de Metro en de Spits? Uh, ja, ik vind hem uiteindelijk, als je het vergelijkt, vind ik dit wel de, de beste om te lezen. En het, het is ook wel zo dat ze voor een deel elkaar ook wel overlappen. Maar dan vind ik deze gewoon het prettigst. Ja. ja, een van de laatste keren, hè? Ja, ik hoor het inderdaad, helaas. Vindt u daarvan? Ja, jammer. Waarom? Nou, dat het toch een gratis uh, kwaliteitskant is. En als student zijn, is dat toch een, uh, een manier om toch nog een goede kant te lezen. Maar er blijft toch nog Metro, er blijft nog Spits? Ja, we zijn inhoudelijk toch wat, uh, wat minder. Nee, dan, dan kies ik dan toch liever om uh, toch op internet dan te gaan zoeken naar een krant. Liever dan de metro of de spits. Gaat u hem missen, denkt u? Ja. Wat maakt hem goed? Uh, de puzzeltjes. Het zijn vooral de puzzeltjes waar u hem voor pakt. Ja, precies. En die zijn beter dan die uit de metro en de spits? Nee, die doen we ook. Oké. Okay. <laughs> maar deze waren de moeilijkste? Nee hoor, nee hoor, maar je doet ze allemaal, hè. Je moet wat op de, de heen en de terugreis. En het nieuws, daar kijkt u helemaal niet naar? Jawel, ook wel. En met name de, ja... Wat ik wel leuk vind de, in de pers is uh, De Speld. Uh, de, ja, die zal er nou niet in staan, denk ik. Maar het de, de, het wat satirische uh, uh, nieuws, ja. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik vind dit de, de beste krant die ik tot nu toe altijd in de trein kon lezen. Het is ontzettend jammer dat die, uh, die weggaat. Ja. Ja. En heeft u enig idee? Want hij wordt heel veel gelezen als ik kijk hoeveel mensen hem pakken hierboven aan de roltrap. Ja, hij wordt heel veel gelezen. Maar ja, als je hem vergelijkt met de metro's, hebben gewoon veel minder advertenties. Hè? Dus dat nekt uh, dat ze uiteindelijk. Dat is gewoon echt ontzettend jammer. En binnen de, de gratis krant is dit de kwaliteitskrant eigenlijk. Ja. En, en die kan dus minder adverteerders trekken? Dat is eigenlijk wel een verarmere conclusie. Ja, het, het, het, het is een andere doelgroep denk ik. Ja, helaas. Ja, dat is heel jammer. En hoe gaat u het nu oplossen, uw treinreizen voortaan? Uh, ja, misschien dat ik, uh, dat ik op het station weer een NRC ga kopen of zo. Want u leest nu echt in plaats van de NRC? Uh, uh, ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, zeker. Daar is de NRC misschien weer blij mee. Mogelijk, <laughs> ja. De lezers van de pers op Centraal Station Utrecht. Uitleg over het stoppen van de pers leest u in de pers zelf op pagina 3. Uitgebreide brief over het hoe en waarom. De krant lijkt het overigens nog niet op te geven voorop... Op de voorpagina plaatsen een advertentie. Dagblad zoekt nieuwe eigenaar slash uitgever. Het is uh, vijf minuten voor half negen. We gaan nog eventjes naar Mino Remmers. Die heeft zich verplaatst inmiddels. Uh, want niet alleen Mino in uh, Roldebranden natuurlijk een historische boerderij af. Ook in Gieten. Hoe, hoe is het daar nu? Mensen komen af en toe langs gefietst. Dat uh, deed ook Klamer Bos. Hij is buurtbewoner. Het zit, de angst zit erin onder de mensen. Hè? U vertelde net dat de mensen die erachter wonen, hebben ook een, een rietenkap, die slapen niet. Uh, die slapen heel slecht. Uh, de hele nacht is van uh, elk uh, geluid wat ze horen, is, uh, is er hier aan de buurt. Dus uh, er is geen mensen die hier in de hele omgeving die met een rieten dak die uh, rustig slapen op dit moment. Dat is, uh, dat is even voorbij. Ja. Het moet toch iemand zijn die precies weet waar die boerderijen liggen? Wij hebben het nu afgelegd. Eerst is deze boerderij waar we nu staan. Klein Hilbringshof. Ook een kunst- en antiekgalerie. En de boerderij Kams waar we vandaan kwamen... dat is zeker 20 minuten rijden. Uh, dat is 20 minuten rijden. En de branden rijden. waren vlak naast elkaar. Dus er moet iemand met een auto zijn geweest. Uh, hij moet met de auto heen en weer gegaan zijn. Ja, dus zijn, er moest... ook, zijn er ook, ook berichten van? Uh, er zijn berichten dat hier iemand met een gedoofde licht is weggereden. Maar dat heb ik ook gewoon uit uh, zoveel staan gehoord. Dus er, is, er zal niemand met een auto geweest zijn. Tja, ik sta hier ook met Jan Badjes, bouwhistoricus van de vorige boerderij. Hebt u een, een uitgebreid rapport? Kent u deze boerderij ook? Nee, nee. Deze maar, is jonger, hè? iets jonger. Ja, ja, deze is van ongeveer 1750. Met, ook een groot monument. Ja, een groot monument. En ook weer ankerbalken. En ook aan de buitenkant en de volgevel ook. Het is, het is gewoon een, een hele. Ja, het is eigenlijk een, een grote keuterij. Dus een andere... Keuter, keuterboertje ingezet. Ja, ja het, is, het was vroeger een soort keuterboertje. De, ah. de andere boerderij, Kamsten, was, was echt een, uh, groter, een grotere boerderij met meer vakken. En deze is, is kleiner, dus hier was ook minder land bij. En dat kun je ook gewoon zien. De, de voorgevel die is ook uh, wat kleiner, maar wel uh, heel krachtig. De beschrijving is dat de bestrating nog ligt, maar die is zwart plassen water. Het riet ligt rondom de stenen muren, zwart. Het gebinte, zo heette die houten ja, balken die door de stenen lopen. Die, die, die, ja, dat ziet eruit als een soort zwart karkas, alles is ingestort. Binnen stond ook nog antiek, is ook allemaal verloren gegaan. Bos kent het, het, het nog van vroeger, we hebben er nog in gespeeld... Uh, ik ben hier op een afstand van 100 meter van geboren. En toen was er een bouwval. Ja. En toen speelden wij erin. Wij noemen het het Rattenkasteel. Ja? Dus, ja. Uh, wij zaten hier altijd. Het was een speelobject. Leuk. Met de hele, alle jongens in de buurt. Die nou ook ondertussen uh, tegen de pensioen aan zitten. Uh, wij speelden hier. Ja, het is van een ouder echtpaar. Het is dus niet van het uh, trends historisch landschap. Ja, die mensen zijn dus alles kwijt. Die mensen zijn in één klap alles en ook alles kwijt. Ook het antiek wat binnen stond. Het antiek wat binnen stond, maar dat antiek dat is niet zo erg, maar ook een persoonlijke bezitting. En dat, dat is erg. Zeg maar dat al je dia's, al je foto's, alles, alles is, is opgebrand. Het probleem is natuurlijk dat je altijd een, in een dilemma zit... moet je aandacht besteden aan dit soort branden als er... en daar leidt sprake van dat, er, dat het is aangestoken, dat er een pyromaan actief is. Uh, dan is dit natuurlijk koor op de molen van zo iemand... die eigenlijk vaak een roep om aandacht heeft. Aan de andere kant, het is een enorme historische waarde wat verloren gaat. Want dit is ook een boerderij uh, ja, die ook iets zegt... over hoe hier in die historie keutenboertjes zaten. Ja, Klopt, helemaal. En uh, het is gewoon, gewoon jammer dat zo weg is natuurlijk. En uh, om zoiets te herbouwen, ja, die, die, die patina die krijg je nooit weer. Dus, dus het wordt eigenlijk een stukje nieuwbouw straks. Gaat u, gaat u rond op de fiets s nachts? Gaat u kijken? Let iedereen op? Nou, ze zeggen wel, we moeten hier wat doen. Maar waar wil je kijken? Het is, is ondoenlijk, op de... hè? Gedekte huizen staan hier en in heel Drenthe. En de dag blijft vandaan zo'n orfelte is in angst. Ja, daar kan er niemand meer slapen in heel Drenthe. en heel Nederland misschien niet. Prachtig Drentse gebied waar je doorheen rijdt. Met prachtige boerderijen. Hopelijk wordt degene die zo graag die aandacht nodig heeft... of die eigenlijk dringend hulp nodig heeft, snel gevonden. Beter hoeft geen enorme sprong te zijn. Het is een kleine stap...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 Dronken naar het ziekenhuis, dan een boete, vindt de burgemeester van Amsterdam. En Israël en Gaza staken geweld. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Dorold Negens. Mensen die dronken naar een ziekenhuis moeten worden gebracht... moeten een boete krijgen voor openbare dronkenschap, vindt burgemeester van de Laan van Amsterdam. We praten binnenkort over drankmisbruik met minister Schippers, ambulancediensten en andere gemeenten. De laatste week is de discussie opgeleid over extreem drankgebruik onder jongeren. Van der Laan vindt dat onorthodoxe methoden bespreekbaar moeten zijn. En automobilisten die zich keer op keer asociaal in het verkeer gedragen... moeten eerder een taak of een celstraf krijgen. Daarvoor pleiten het CDA en de ANWB. CDA-kamerlid De Rauwe zegt dat mensen nu 50 boetes per jaar kunnen krijgen... zonder dat dat gevolgen heeft. Daarmee hebben boetes te weinig effect op veelplegers. Hou op met deze aanpak... Dat uh, is duidelijk dat die bij deze groep recidivisten niet werkt. En je moet dus daar gaan denken aan het de taakstraf, het ontnemen van rijbewijs, zelfstraf uh, eventueel. Of bijvoorbeeld ook uh, het plaatsen van apparatuur in de auto die uh, mensen corrigeert. Bijvoorbeeld automatische uh, uh, snelheidsverlaging. Israël en milities in de Gazastrook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. En sinds één uur vannacht is het rustig. In ruil voor het stoppen met Israëlische aanvallen... op de leiders van militante groepen in de Gaza-strook... staken de Palestijnen het beschieten van Israëlische steden met raketten. De Palestijnen bevestigden het bericht als eerste... correspondent Monique van Hoogstraat. Van de islamitische Jihad en van Hamas... die hebben de bevestigd dat er een wapenstilstand is... wel met een, uh, een belangrijke voorwaarde. De eerste Palestijn die Israël doodt, zoals ze het hier uh, noemen... die wordt vermoord, dan slaan ze weer terug...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 En zo is snel te zien of iemand met een uitkering een eigen huis heeft... of een eigen vermogen dat niet is opgegeven. Bij fraude moet het systeem dan een alarmmelding geven. Bij een aanslag op een moskee in Brussel is de imam om het leven gekomen. Man stichtte gisteravond brand in het gebouw. De brandweer kon het vuur snel blussen. Maar de imam was toen al gestikt door de rook.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 En Nederland heeft de duurste hotels van alle Eurolanden. Blijkt uit de hotelprijsindex die gemaakt is door bookingsitehotels.com. In Nederland kost een hotelkamer zo'n 108 euro. Amsterdam zit daar met 124 euro per nacht nog flink boven. Wereldwijd staan de Nederlandse hotels op de 27ste plaats. De duurste ter wereld staan in Homaan. De goedkoopste met zo'n 44 euro per nacht in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Tot zover het nieuwsoverzicht.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 Donderdag dan draait de wind naar het zuidwesten. In het hele land breekt de zon door en het wordt dan ook een stuk warmer... met 14 tot plaatselijk 18 graden. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur wat achter en wordt het een graad of 11. Aan nou, weer bij je verkeersinformatie. Nog maar 25 files en die zijn goed voor 90 kilometer. Veel minder dan gebruikelijk om deze tijd. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. behalve dan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen, 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De langste files die staan op de A9 van Alkmaar naar Amstolveen bij knooppunt Raasdorp 7 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden Zuid 9 kilometer. Dan nog even de N313 Alte Lichtenvoorde. De weg is nog steeds in beide richtingen bij Lichtenvoorde afgesloten. Heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Bij Atlon Carlys staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is op het nippertje, maar Marine Le Pen, leider van het Franse Nationaal Front... heeft de benodigde 500 handtekeningen van gekozen bestuurders binnen... om aan de presidentsverkiezingen te mogen meedoen. Die moesten ze voor vrijdag hebben verzameld. En die Franse presidentsverkiezingen zijn in april en mei. Ron Linker in Parijs. Ron, waarom kostte het Le Pen zoveel moeite... om die handtekeningen bij elkaar te krijgen? Dat was heel gek geweest hè? als ze niet mee had mogen doen aan de verkiezingen. Het Front Nationaal vertegenwoordigt zo'n 15% van de kiezers. en Dus hoort die partij gewoon mee te doen. Die handtekeningenregel die is jaren geleden in het leven geroepen... om te voorkomen dat er heel veel kandidaten zouden gaan meedoen. Te veel. Maar in de praktijk is het vooral het Front Nationaal dat er heel veel last van heeft gehad. En dat komt volgens de partij omdat de lijst met handtekeningen gepubliceerd wordt. Dus iedereen kan zien wie zijn handtekening heeft gezet voor het Front Nationaal. Dat zou de reden zijn waarom Le Pen zoveel moeite had om die lijst compleet te krijgen. Ze heeft zelfs juridisch geprobeerd publicatie van die lijst te verbieden. Dat is niet gelukt, ze verloor het proces. Maar goed, het is allemaal niet meer relevant, want ze heeft die handtekeningen dus op het nippertje dan toch gekregen. Nou, Het fijn dat ze die handtekeningen heeft, alle 500, wat betekent dat in de praktijk? Nou ja, in de praktijk moeten die handtekeningen dus eerst gecontroleerd worden. Hè. Dat gebeurt komend weekend. Dus kandidaten hebben nog tot vrijdag om die lijst compleet te krijgen. Als alles dan vervolgens klopt, dan wordt de officiële kandidatenlijst bekend. En vanaf maandag volgende week zijn Franse media dan verplicht om tot op de seconde evenveel aandacht te geven aan alle kandidaten. Dus als Nicolas Sarkozy gedurende uh, 1 minuut 15 aan het woord zou zijn... in het Franse Radio 1 journaal... dan moeten alle andere kandidaten ook 1 minuut 15 krijgen. Het heeft ook gevolgen voor de campagnefinanciering. Uh, voor Marine Le Pen en al die andere kandidaten... Uh, staat de Franse staat vanaf maandag garant voor de terugbetalingen van leningen. Leningen die ze bijvoorbeeld aangaan voor de campagne. Dus het is een vrij cruciale week voor de kandidaten. Hmm. En Ron, nog even over die handtekeningen. Want worden die nu ook inderdaad worden officieel gecontroleerd... maar wordt nu ook nageplozen wie er dan inderdaad heeft getekend voor Le Pen? Je kunt het niet uh, formeel zo zeggen. Hè? Maar er zijn verhalen bekend van burgemeesters van kleine plaatsjes in Frankrijk... die zich beklaagd hebben over het feit dat zij... Uh, een handtekening hebben gezet voor het Front Nationaal. En dat dat repercussies had. Huh? Bijvoorbeeld dat het marktplein wat gerepareerd moest worden. Uh, daar, dat ze daar geen geld voor kregen. Dus het heeft repercussies. Alleen niemand durft dat hardop te zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld een burgemeester gesproken. En die zei dan. Ik kan het niet hardop zeggen. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik denk dat het, heeft te, ma dat het te maken heeft met het feit dat ik die handtekening had gezet. Okay. En nu hebben we de afgelopen dagen die andere kandidaat, Sarkozy, uh, flink zien opschuiven naar rechts. Welke invloed zal Le Pen's deelname nu hebben aan die verkiezingsstrijd? Ja, en over die andere kandidaat, Nicolas Sarkozy, uh, vanochtend is een peiling bekendgemaakt. Uh, en dit is voor het eerst dat uh, Nicolas Sarkozy in de eerste ronde uh, Hollande heeft ingehaald. Dus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 dan de q koorts want patiënten daarvan bereiden een schadeclaim voor tegen geitenhouders. De boeren zijn volgens de stichting q koorts claim... Het e voor het eerst nu verantwoordelijk voor de uitbraak van de ziekte een paar jaar geleden. In Brabantse Schijndel kwamen ongeveer 200 mensen bij elkaar... om zich te laten informeren over de schadeclaim. Verslaghever Joris van der Kerkhof was ook bij die informatieavond. Het ter stellen van vaccins valt allemaal onder het pakket van maatregelen... Uh, waarbij de overheid nalatig is geweest. Bij de ene ligt meer dan bij de andere. Ingeborg Hazen van de Radboud Universiteit in Nijmegen... spreekt en ze heeft wel een moeilijk verhaal over de aansprakelijkheid. Wie was er nou aansprakelijk voor die q En hoe kun je daar uiteindelijk een verhaal over maken... zodat je ook die aansprakelijkheid in geld kunt omzetten? Veel vragen bij de 200 aanwezigen hier in Schijndel. Maar vooral... Heel veel boosheid. Tegen de overheid met name. Ik ben heel erg teleurgesteld in de overheid. Zeer teleurgesteld. Ook omdat uh, destijds ook gezegd wordt. Wordt hier ook weer gezegd. Economische belang staat voor op de volksgezondheid. En dat, is het, dat vind ik het allerslechtste. Om in een land te moeten wonen als Nederland. Die dit gewoon als gegeven stelt. Dat is heel pijnlijk. je helemaal beter? Nee, ik ben niet helemaal beter. Nee. Het is in 2009 heb ik u koers gekregen. Ik ben wel heel veel opgeknapt, maar ik ben niet helemaal beter. Bent u beter? Nee, ik ben ook niet helemaal beter. Ik heb ook nog steeds, uh, ja, nog steeds iedere dag uh, last. En dan vooral in de vermoeidheidszin. Uh, en uh, aangezien de meeste van u, althans velen van u... lijden aan vermoeidheid en op tijd naar huis willen... Uh, geef ik in ieder geval aan die mensen die... Naar huis willen gaan, gaat u maar gewoon. Er is niemand die hiervan opkijkt. Hè? We zijn onder ons. Maar we hebben twee advocaten hier die u gaan vertellen wat de stichting q claim. Zie ik u wat advocaten in het geval van aansprakelijkheid voor u kunnen doen. Juridisch zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van de uh, risico-aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Het is een dun draadje, maar we moeten wat doen om deze mensen tegemoet te komen. Er moet wat gebeuren. De schade is zo enorm groot en zo dramatisch dat uh, het veld moet in beweging komen. De boosheid is met name gericht tegen de overheid en veel minder tegen de geitenhouders, snapt u dat? Ja, dat klopt. Uh, dat, uh, maar de dat... overheid heeft geen geiten? Nee, de overheid heeft het gevaar niet veroorzaakt. De overheid is tekortgeschoten in het toezicht. En het gevaar is primair veroorzaakt door de geitenhouders en dat is ook waarom we daar beginnen. Uh, misschien eindigen we bij de overheid, dat weten we nog niet. Maar dat wordt een langdurige procedure. We verwachten dat we daar uiteindelijk bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens terecht komen om de aansprakelijkheid gevestigd te krijgen. Ja. Nou zitten jullie heel gezellig met z'n tweeën naast elkaar alsof jullie elkaar al jaren kennen. Ja, maar dat is ja, maar ook is zo. Ook Wij hebben een hele goede band gehad <laughs> vroeger toen zij 16 was en ik achter de 20. Ja. Ja. Maar dat is lang geleden? Dat was in de tijd uh, dat Kitty stage liep op de Steffenberg en dat ik daar opleider was. Ja. En nooit uh, gerealiseerd dat jullie beide uh, koekoers hadden? Nee. nee, geen idee. Nee, nooit uh, nee. wisten we niet van elkaar. Mocht het verhaal van de advocaten uiteindelijk leiden tot de schadevergoeding van, nou ja, van iets en dan... Nou, dan hebben wij besloten, dan gaan wij samen een reisje maken. Daar hebben we wel verdiend met zoveel landen. Waar naartoe? We waren aan het overleggen. Maar in ieder geval naar een land waar het rustig was en weinig geiten zijn. We landen met kamelen, daar is lekker warm. Ja, precies. Dat ja, maar die goed, voor ziektes ja. hebben? Ja, ja, maar dan blijven we ver weg. Q-Korts. Patiënten hoorden er in ieder geval twee. Ze bereiden een schadeclaim voor tegen geitenhouders. Zo dadelijk, vijf jaar geleden, was Twitter de hit van het Texaanse South by Southwest. Het festival Wat zal 2012 brengen? We horen dat zo dadelijk van Roland Stekelenburg. Eerst naar de verkeersinformatie, John Bakker. Ja, het is nog steeds vrij rustig voor een, voor een dinsdagochtend. We komen niet verder dan zo'n 100 kilometer file op dit moment. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen zorgt dat voor vijf kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En nog steeds helemaal dicht is de N313 Aalte-Lichtenvoorde. Wegens in beide richtingen bij Lichtenvoorde afgesloten. heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Vlaardingen wordt vanmiddag de prestigieuze geuzenpenning uitgereikt... aan de Rus Gregory Sverdorf. Journalist en mensenrechtenactivist. De prijs gaat volgens de organisatie naar mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten. en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Eerder ging de prijs onder andere naar Václav Havel en de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt. Kisha Hekster maakte een portret van het werk van de winnaar van dit jaar, dus Gregory Svevedov. Hallo, mijn um, naam is Gregory Shvedov, zoals je op de screen En ik ben hier om een paar woorden over de uh, Caucasus Gregory Shvedov, een man met een uh, indrukwekkende baard. Hij uh, is onder andere hoofdredacteur van de website Caucasische yeah. Knoop. Een van de belangrijkste doelen uh, van de site is om de grote onwetendheid over de Caucasus in Ruslands uiterste zuiden weg te nemen. CNN breaking news. Dit weten de meeste mensen wel van de grotendeels islamitische Caucasus. Het is de plek waar gruwelijke aanslagen in Moskou en Rusland zijn oorsprong vinden. De dood van honderden schoolkinderen in Beslan. De dood van honderden gijzelaars in het muziektheater in Moskou. Tientallen doden bij metroaanslagen in maart 2010. En weer tientallen doden nog geen jaar later op het vliegveld Domodedovo. Veel Russen durven door al die aanslagen helemaal niet naar de Caucasus. En weten er ook bijna niets van. En daar komt Svedo's website in zicht, met tientallen correspondenten in de regio. In schrift, beeld en geluid laat de site zien welk nieuws de grote persbureaus niet haalt. De verdwijningen, de vermissingen, de martelingen in Russische deelrepublieken als Tsjetsjenië, Dagestan, Kabardino-Balkarië in Gushetie. Het geweld is ook daar aan de orde van de dag. Soms zijn het aanslagen door extremistische moslims die een islamitisch kalifaat willen vestigen op de Caucasus, los van Rusland. Vaak zijn lokale bendes verantwoordelijk voor het geweld. Maar ook lokale machthebbers kunnen erachter zitten, al dan niet met steun van Moskou. Ik geloof dat veel van jullie Twitter en and Facebook gebruiken dat is zo makkelijk So Zwedov gelooft heilig in de kracht van de nieuwe media. Bij een eerdere prijsuitreiking vorig jaar formuleerde hij het zo: Het is niet meer mogelijk onze ogen te sluiten. Wie wil, weet alles. Ook dat wat hij liever niet zou willen weten. Het is also een goede thing to question yourself. En Shvedov gaat verder. Hij vindt dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben... iets te doen met de informatie die we krijgen. Al is het alleen maar die informatie verder verspreiden. Ook dat draagt bij aan meer inzicht en begrip. En hij waarschuwt. Want wie dat niet doet, maakt zich schuldig aan wat hij nieuwe censuur noemt. Die steekt zijn kop in het zand en negeert de werkelijkheid om hem heen. Gregory Schwedov, die hoorde een bijdrage over die penning van onze correspondent Kiezer Heksen. Deze week vindt in Austin, Texas, South by Southwest plaats. Dat is een festival over muziek, film en internet. Het festival is een broedplaats van beginnende internetbedrijfjes. die er de nieuwste ideeën presenteren. Zo werd Twitter bijvoorbeeld vijf jaar geleden op South by Southwest gelanceerd. En internetkenner Roland Stekelenburg is normaal hier op dinsdag, maar is nu bij dat festival in Austin, Texas. Dus aan de telefoon. Goedemorgen, Roland. Goedemorgen voor jullie. Avond voor mij. Wat is South by Southwest nou voor een uh, festival? Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, het is een uh, festival wat eigenlijk uit drie elementen bestaat. Het is muziek, film en internet. En waar vroeger de muziek en de film overheerste, is het inmiddels helemaal internet en interactiviteit. En het staat er echt om bekend dat de jonge uh, internationale bedrijfjes hier hun nieuwste ideeën uh, komen pitchen en lanceren. Vaak op zoek naar investeerders of gewoon naar publiek. En dat geeft je dus eigenlijk een heel aardig beeld van uh, wat er allemaal gebeurt in die wereld. En welke dingen zijn je opgevallen dit jaar? Gaat het inderdaad daar continu over interactiviteit? Ja, continu. Uh, en uh, ja, ik heb eigenlijk drie belangrijke trends uh, gezien. Uh, de eerste is eigenlijk dat... Uh, waar sociale media, uh, eigenlijk tot nu toe iets was waarvan we altijd zeiden, nou is leuk, hè, erbij en een beetje twitteren, uh, zie je nu hier overal dat sociale media, daar begint het mee. Als er geen interactiviteit in dingen zit, dan telt het eigenlijk niet meer mee. En uh, wat een tweede hele belangrijke is, dat uh, we zijn de afgelopen jaren eigenlijk altijd maar bezig geweest om heel veel data, hè, gegevens te genereren van... Uh, stuur je foto's naar ons toe. Uh, zet video's op internet. Runkeeper, je kent het wel. Hou je data bij als je hard loopt. De vraag is nu eigenlijk: wat gaan we met al die data doen? En daar worden hier nu de komende dagen weer ongelooflijk veel nieuwe dingen voor gelanceerd: uh, uh, computerprogramma's die die gegevens weer selecteren, die de, de leuke dingen voor je uithalen. Of gewoon de aloude mensen die voor je uit die enorme berg informatie de leuke dingen gaan uh, selecteren. En kun je een voorbeeld geven van, van hoe al die data, want die zitten natuurlijk bij verschillende bronnen, hoe dat, hoe dat aan elkaar gekoppeld kan worden? Ja, dat gebeurt ook allemaal real-time tegenwoordig. Hè. Het mobiele internet heeft dat ook allemaal veranderd. We hebben allemaal mobiel, dus hoeven we niet meer te wachten tot uh, uh, wat gebeurt. Een, een toepassing die ik bijvoorbeeld zag, die ik heel opmerkelijk vond, was Highlight. Uh, we hebben de laatste tijd, uh, heeft iedereen op Facebook, uh, ja je zet alles erop, hè, wat je doet, foto's, uh, waar je bent. En... En uh, Highlight, die app die koppelt eigenlijk jouw interesses, die haalt hij uit jouw Facebook account aan wat er in jouw omgeving gebeurt. Want dat weet jouw telefoon ook. Dus je kan eigenlijk zeggen van nou binnen vijf meter van jou zijn de volgende personen die uh, de interesses met jou delen. Of misschien wel in dezelfde plek geboren zijn of uh, hetzelfde sterrenbeeld hebben. En uh, ja, uh, op, op die manier zie je dat die data allemaal aan elkaar gekoppeld gaat worden. Hmm. Dat kan ook negatieve kanten hebben, denk ik dan, Roland. Dus speelt privacy op de beurs zelf bij Southwest ook een, een rol? Uh, het wordt af en toe genoemd, maar eigenlijk niet. Het valt mij elke keer weer op dat hier in Amerika, dat speelt echt totaal niet. Wij Europeanen zijn daarmee bezig. Hier in Amerika maakt niemand zich daar druk over. Waar zijn wij Nederlanders mee bezig? Hoe merk je Nederlandse aanwezigheid op de beurs? Ja voor het eerst eigenlijk heel uh, prominent aanwezig. Er was een soort Holland House, uh, nog niet gesponsord door een biermerk, maar dat kan misschien nog komen. Er uh, waren allerlei nieuwe Nederlandse bedrijven die ook dingen uh, uh, lanceerden, zoals bijvoorbeeld uh, FoodSea. Een bedrijf, wat, uh, een, uh, een bedrijf, dat zijn twee mensen die dat initiatief hebben genomen. Die hebben een app gelanceerd waarmee je uh, eetgewoontes bijvoorbeeld kunt bijhouden uh, zodat je veel beter inzicht krijgt in hoeveel calorieën je binnenkrijgt wat natuurlijk vooral voor mensen die af willen vallen heel handig is uh, een andere leuke vond ik Skylines dat is een Nederlandse toepassing die orde brengt in uh, alle foto's die continu door mensen wereldwijd worden geüpload en dat zijn er miljoenen per dag hè, via Twitter, Facebook en dat soort toepassingen en die halen daar dan weer de beste foto's uit dus het is ook weer het Iets doen met al die data die op internet uh, aanwezig is. Oké, okay, nou je hebt al veel gezien Roland. Wat uh, staat er nog op het programma de komende dagen? Nou, ik verheug me erg op morgen. Dat is voor jullie morgenavond. Dat heet hier de Accelerator. Dat is een hele dag waar allemaal start-ups de hele dag ideeën komen pitchen in één minuut. En uh, er zit dan een jury en die kiest aan het einde van de dag een, een winnaar van uh, de club met uh, het beste idee. En dat vind ik altijd echt de allerleukste dag. Oké, okay. dan wensen wij jou veel plezier nog. Dank je wel. Het is vijf voor negen en na negen uur hoort u in het Radio 1 Journaal... meer over de tweede dag van het proces tegen Robert M. Martijs van der Wiel is bij de rechtszaal. Hij volgt deze zaak natuurlijk. Gaat onder meer over het wrakingsverzoek van Robert M. Die niet tevreden is met de rechters die er op het ogenblik zitten. Krijgt ook de cijfers van Achmea over vorig jaar. Het gaat niet al te best met het verzekeringsconcern. Dat weten we alvast wel. Het laatste nieuws over een scheepsramp in Bangladesh. Vanochtend vroeg is daar een veerboot gezonken. En zo'n 150 mensen worden nog vermist. Het laatste nieuws krijgt u van onze correspondent in de regio. Lucas Waagmeester.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 Twee ontslagzaken en nog drie juridische kwesties die haast hebben, wat gaan we doen? Fundamenten verzwakken springstofplaats, omgeving afgrennen... in de lucht in metalen benden. Um, en die twee incasso's? Almatig uitsorteren en de in. Als sloopbedrijf rek je niet met slopen alleen. Bij juridische kwesties bijvoorbeeld. Daarom is een rechtspartner van Das. Juridisch advies voor een vast bedrag, inclusief in dienstverlening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 Ga naar robeco.nl/slash verantwoord rendement. Robeco, die investment engineers. Dit is Radio 1.